Na het gebed in de El-Aqsa moskee begon een demonstratie... tegen de uitzetting van Palestijnse families in een wijk in Oost-Jeruzalem. Betogers keerden zich daarbij tegen de politie. Agenten grepen onder meer in met waterkanonnen en rubberkogels. Bij een zwaar ongeluk gisteravond laat op de A20 bij Schiedam... is een man van 54 om het leven gekomen. Het gaat om een inwoner van Capelle aan de IJssel. Twee andere mannen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht... Bij het ongeluk botsten meerdere auto's op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Als het kabinet niet snel laat weten hoe het de zelfopgelegde klimaatdoelen wil gaan halen... stapt klimaatorganisatie Urgenda opnieuw naar de rechter. Dat bevestigt Urgenda-directeur Marjan Minnesma. Ze wil zo snel mogelijk in gesprek met premier Rutte... omdat de kans volgens haar zeer groot is dat Nederland dit jaar de doelen niet haalt. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de bewolking toe. In de middag valt er dan regen. Het wordt een graad of 14. Morgen meer zon en hogere temperaturen. Het wordt maximaal 26 graden. Maar er vallen nog wel buien. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu de nacht. Rocking the nation. Life is the answer to all the questions. Take one at a time.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 En je moet niet vergeten dat ik met je mee loop als dat mag Want ik, ik ben de wind in je rug Ik ben de brug die je draagt als het water aan je lippen staat En ik, ik ben de weg die je wijzen zal Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij ik zo zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom maar hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal er voor jou zijn. Je hebt je alles gegeven.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 Als de storm dreigt, dat jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, komt een heer van hier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 Zie je niet alleen, alleen maar in een man van steden. Van buiten lijk ik hard, maar ik er door. zoveel zeggen, veel meer zeggen dan het eigenlijk lijkt. En als ik praat, dan wil dat dus zeggen dat ik niet luister, want ik kan niet tegelijk. En ja, ik weet het, soms hoor ik niet wat je zegt. Heb jij het woord Dan geef ik je weer even mijn aandacht te geven, terwijl je het liefste see it in It's not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 Ah! Uh -huh.